Henk Bleker is tot grootste visserik van Nederland uitgeroepen. Dus ik denk, zou hij vrouwen in de billen hebben geknepen? Hè? Of loopt hij een week met dezelfde onderbroek, hè? Of doet hij het met zijn eigen paarden? Zoiets dacht ik. Maar nee, hij heeft delen van de natuur verspeeld... en dierenwelzijn verkwanseld aan de bio-industrie. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet goed te praten... maar ik versta onder een visserik toch heel wat anders... Kijk, dan kun je die GroenLinks, dat is ook wel uh, viezer ik het noemen... met die vuile spelletjes, met die partijleider, die sap. Hè. Of nou weer dat Groene hartziekenhuis, die, die heeft medische gegevens van mensen op straat gegooid. Hè, dat iedereen weet, die man heeft aanbijen en die vrouw heeft open benen. Dat is ook wel een soort onsmakelijkheid. Nee... Een echte visserik, dat vind ik, bijvoorbeeld mijn vegetarische buurman... die laatst op een zomeravond in zijn blote reetse rozenstruik... al schijtende zat de bemesten gat, verdamme. Sorry hoor. Nou, doei! doei. Ja, dat, dat, dat, dat, dat. Jeetje. Oh, het is heel kort dat je in, tijdens het nieuws hier moet gaan zitten. Ik, ik heb hier mijn nootjes nog niet eens in een bakje gedaan. Hier, Ik weet niet waar je het is. En heel lekker. Het is een vers van de markt. En oh, flikker niet over mijn spullen. Goed, welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, kijk op uh, www.groentevrouw.com voor uh, de lering en de vermaken. Krijg je ook nog een glaasje water? Heb jij een... Uh, ja, oh. Uh, wat wil jij drinken? Want ik heb een gast, lieve mensen. Ik ga het niet zingen of muziceren. Tenminste, kan je zingen? Nee. Nee. nee helemaal niet. <laughs> dat dacht ik al. Nee. Uh, welkom. Waarom Mar dacht je dat al? Nee, ik weet het niet. <laughs> dat is wel jammer <laughs> dat je dat al dacht. <laughs> nee, Ik vind niet dat je uitstraalt dat je een, opeens een fantastisch nee, uh, klopt, hoor. Muzikaal type bent. Nou goed, het is Maartje Wortel, uh, schrijver van in ieder geval uh, twee uh, gepubliceerde titels. En ze debuteerde in 2009 met de verhalenbundel uh, Dit is Jouw Huis. En uh, ze wonnen gelijk de Anton Wachterprijs mee. Hè? Naar die figuur van Simon Vestijk, geestelijk vader van Anton Wachter. Heb je die, gelezen, de, die serie Ik moet eerlijk bekennen dat ik die serie niet heb gelezen. Maar wel heb ik gelezen Ierse Nachten. En um, heet het Kopere Tuin? Ja, ja, de, ja, ja koper, de Kopere Tuin. Maar de Anton Wachter-serie heb ik niet gelezen. Nee, terug dat tot Ida Ja, Nee, slecht. Ja, en wat vond jij van Vestijk? Ja, nee, ja, ik, uh, fantastisch natuurlijk. Ja. <lacht> goed geantwoord. Ja, goed, hè. U gaat door naar de volgende precies. Ja. Ja, <lacht> nou, ik las jouw boek en uh, ik was gelijk verkocht. En ik zette jou op mijn lijstje uh, uh, Uit te nodigen Gasten. En ik raakte vervolgens dat lijstje kwijt. En uh, nou, toen verscheen, uh, wat is het, eind vorig jaar of is het dit jaar? Uh, toen... Eind vorig jaar, ja. ja hè, toen ja. verscheen uh, haar eerste roman, uh, Mens. Nou, die las ik weer. En toen uh, werd ook weer gelijk uh, genomineerd voor allerlei prijzen. Voor de BNR... Ja, voor de BNG-prijs. Dat is voor onbekend talent. Ja. En uh, voor de opzij-literatuurprijs. En voor de, uh, op de ACO-tiplijst uh, heet het volgens mij. Ja, precies. Nou ja. goed, om um maar eens even aan te geven. Nou, uh, dus ik eindelijk uh, durfde ik je uit te nodigen. He, dacht ik, oh ja, Maatje wortel. Nou, en ze vond het prima. En nou zit ze hier in de auto van, uh, van paps of Maps? Ja, van, van allebei, want we hebben maar één auto. <lacht> en dat is Amnes, Ja Daar ja, kom klopt. je vandaan, geboren getogen. En ik reed hier net een stuk of vijf rondjes. Dat was ik net al aan het vertellen. Ik dacht dat ik opgepakt zou worden. Want er was hier iemand met beveiliging en zo. Ik dacht, ja. straks denk ik dat ik hem. Uh, Nee, maar jij bent volgens mij een heel secuur iemand. Jij, eh, he, als je iets afspreekt met iemand, dan ben je op tijd. Ja, dat klopt. Hem op orde. En ja. we hadden afgesproken, nou zo rond half twee. En jij belde mij en ik zat in de auto en ik reed pas bij Weesp. En, en jij zei van, ik sta hier voor een gebouw waar NOS op staat. Is het hier? En ik dacht, nee, ze moet voor een gebouw staan waar videocentrum op staat. Dus, ja, jij zeg, leeft nee. nog in de jaren tachtig of zo. <laughs> nee, het is hier allemaal verbouwd. We zijn net terug verhuisd. Dus toen ik dus eindelijk aankwam, zag ik dat dat hele woord videocentrum verdwenen was. Dat er alleen maar NW staat. Maar het is goed gekomen. Het maar je is stond goed. dus goed. Ja, ja. Nou goed, oké, okay, maakt niet uit. Um, zeg, heb jij deze week nog uh, iets meegemaakt waardoor je uh, buiten, waar je, je buitenmatig over hebt opgewonden? Nou, ik heb me wel een beetje. Voordat ik nu allemaal dingen ga zeggen waar ik geen verstand van heb. Ja. Ja, je kijkt er al heel moeilijk bij. Maar ik heb me wel opgewonden over dat gedoe bij GroenLinks. Dat vond ik. Maar laten we het niet over de politiek gaan hebben binnen de Nou, land. in, wel, in welke opzicht? Nou, ik vond het heel zielig voor Jolande Sap. Ik vind het sowieso heel raar. Het moet natuurlijk, moet je altijd zeggen. Ja, die of die is verantwoordelijk hier en hiervoor. Maar ik vind het sowieso raar bij politici. Dat die dan. Dat zij verantwoordelijk zijn voor bepaalde zaken. En ik vind, ja, ik denk dat het al oh, maar dat is ook gewoon een vrouw en een moeder en een mens. En Ze woont dan... bij mij in de straat, ja. Ja, oh. ja ik ken haar, nou, ja. Er. ja ik zou Ja, ik heb op haar gestemd. Oh. Ik weet niet of we nu al heel veel luisteraars verliezen. Maar, <lacht> oh, nu doe ik hetzelfde. Ja, en uh, uh, ik heb, vandaag was, ging ik uh, met mijn vader en moeder... Uh, wandelen door het bos en met mijn vriendin... En toen reden we bij Sint Maartensdijk en daar was iemand voor de trein gesprongen. Daar ben ik ook altijd dan helemaal van, uh, van slag. Ja. ja. ja. Nou, ik, ik, ik, was, uh, ik was donderdag op uh, Sloterdijk uh, station ja? in Amsterdam voor een voorstelling die daar begon. En toen stond op die borden van, uh, dat de trein naar Alkmaar uh, eruit lag. Want uh, vanwege een botsing met een persoon. Ja, dat zeggen ze dan, ja. Ik had dat nog nooit gezien, ik kom niet zo vaak op stations. Wat ja, naar, het is om... toch heel naar, ja. En dan staat die trein stil in een weiland. En dan denk aan alles eromheen. Meteen is alles ontregeld. En zo'n heel dorp loopt uit. En met koffie en weet ik veel wat. En zo'n chauffeur, zo'n zo, zo, zo zo conducteur ja. of nou, ben je dat nou, machinist. Ja, precies. Ja. Maar ja, dat, dat we, ja, ik weet niet of je meer opwinding nodig hebt. Nee, is genoeg. Laten nee. We ja. Muziek, je hebt muziek meegenomen. Ja, wat, wat zullen we gaan draaien? Even kijken hoor. Uh, ik heb hier wel een lijstje van wat het is. Uh, uh, weet jij het? Even kijken. Hier. Ja, heb je voor ben... haar ook een papiertje zo? Dan kan, je, dan kan ze dat ook even kijken. Dit is wat je had mee, tegen mij gezegd. Of ja, gaan we draaien? Oh, ik moet nu zeggen wat we als eerste gaan ja. draaien. Mag jij kiezen? Oh, oké. Okay. Doe dan maar gewoon... Uh, het staat denk ik al wel goed. Begin maar met al j Ja, al -J, j delta hè, betekent dat, hè? Al j Oh, dat wist ik niet. Nee, dat is op het toetsenbord. ja. Als je oh jay... sorry, Al J. Ja, ja, tuurlijk. Krijg je Delta? Ja, ja. En Delta is voor hun staat op oneindig. Weet je iets over die band? Nee, nou, ik weet verder niks over die band, maar ik was er op Vlieland bij Into the Great White Open. Ja, ja daar heb ik ze gezien. Waar waren ze daar? Ja, daar waren ze. En vanaf oh. ik kende ze helemaal niet. Nee. En een vriend van mij zei: Ja, daar moet je heen. En ik was meteen helemaal. Ja, uh, ja. Nou, ik, ken, ik leerde ze kennen doordat iemand mij doormaelde. Uh, uh, een nummer en breeze blocks hè heb je dat gezien dat filmpje wat erbij hoort nee oh, heb ik gezien. ook niet heb ik nou. niet gezien mooi ja niet heel draag? bijzonder oké okay. Ga maar rust ja oh. Two tabs on your tongue. I heard the shepherds, I heard the sheep sleep, now my only one. Woven sweethearts oh, who sleep apart. Lost Most of my hillside spines, who must sleep, stop. The foes now shush sure. she makes the sound the sun she makes to call me down. Thing. As I begin rubbing others out Your state was alone Nou, we, we killen hem gewoon toch? Nee, we... Ja, jullie killen hem wel echt, want straks gaat hij helemaal los. Oh ja, nou, dan houdt hij helemaal in. We hebben hem gekild, we, we praten hem er gewoon doorheen. Goed, Al ik vind het. Uh, of Delta. Nou, goed, whatever. Hey, ik ga even opzommen, uh, Maatje, wat we vannacht allemaal gaan doen. Moet ik allemaal bril opzetten? Kijk, ik heb deze bril gekocht, moet je kijken. Heb je die bij de kruidvat gekocht? Nee. Of Oh, helemaal te gek. Ik zie ja, er twee zeg. lampjes in. Cool, 1,98 ja. bij de action. Helemaal te gek. <laughs> goed. Um, uh, vannacht dan eindelijk dat vermalendijde tochtje over de Amstelrivier... dat ik met beeldend kunstenaar Hals scholen maakte. Man, man, man, wat ik daar een technisch probleem mee had. Dat wil je niet weten. Maar goed, het is af. Het is een stukje geschiedenis vanuit een bootje. Nou, afgelopen donderdag maakte ik de voorstelling... Niemandsland mee van Dries voor Een bijzondere uh, wandeling door de stad, geleid door een gids... Op je hoofd dan een koptelefoon. Het is echt een ervaringsvoorstelling over de angst voor het vreemde... en de behoefte om zichtbaar te bestaan. Nou, zo zeggen ze het en zo is het ook. Goed, en deze week vindt de voorstelling nog vier keer plaats... maar alles is al helemaal uitverkocht. En daarom mocht ik van Dries Verhoeven laten horen... wat ik hoorde op die koptelefoon. Dat is echt heel mooi. Goed, heb je van gehoord die voorstelling? Ja, heb ik wel van gehoord, ja. ja. ja dat was echt wel een bijzondere bijzonder, zonder, ja. ja. We begonnen dus op dat station waar ik dus die mededeling zag... Goed. Nou, bij schrijvers uit Oost heb ik uh, Maartje Wortel uh, ontmoet... en haar dus uitgenodigd. En ze werd daar heel zinnig ondervraagd door uh, Teuntje Klinkenberg... in een vorig leven toneelregisseur. En dat deed ze in de vorm van ja, uh, een soort zomergast, hè? Ja, ja, zoiets, Ja, met videofragmenten inderdaad. Ja. Nou, het was in ieder geval erg leuk en eh, nou, daar hebben we het eigenlijk nog over. En ik laat u horen wat dat precies is, Schrijvers uit Oost. Namelijk gewoon Schrijvers uit Oost, Amsterdam. Maar ik laat u ook de winnaar van de schrijfwedstrijd horen eh, die, die ze steeds organiseren. Dat is Roos Mertens en die leest haar verhaal voor. Goed. Nou, Ik zag de film Alleen maar nette mensen en eh, ik heb gelachen. Ik werd er helemaal vrolijk van. Ja. ja. Die Lodewijk Krijns die heeft volgens mij dat boek wel een beetje verbeterd. Of in ieder geval er een, een leuke komedie van gemaakt. En die Geza Wijs, hè, Wijs? Ja, die vind ik heel fijn. Nou, die, als die jongen lacht of zo verbaasd kijkt, naar de ik helemaal. Ja, vond ik ook. Ik vond hem echt heel lief. Hij was al ja. ook deze week bij allemaal programma's... ging hij ja. vertellen over die film. Ja. En hij was er ook echt zo oprecht, schattig zo, zo blij mee. Zo trots blij Het is ja. echt zijn baby, ja. Ja, vond ik ook heel nou, leuk. precies. Want ik hoorde wel van, van uh, mensen die bij me in de klas hadden gezeten... Ah, is een heel erg ettertje en dit en dat. Ik denk, ja, sorry hoor, ik, ben, ik ga toch voor Ja, hem. ik ook. ja, ja. <laughs> nou goed, echt zo'n... Uh, speelt dus die Joodse jongen, die die ook echt is. En die eruit ziet als een Marokkaan, dat zou kunnen. Goed, de zwarte acteurs in die film zijn allemaal leuk. En Jeroen Krabbe en Annette Malherbe, die spelen zijn ouders. Nou, die stelen de show. Heb jij het boek ja. gelezen? Nee, ik heb het boek niet gelezen. Maar overal als Annette Malherbe <tus> verschijnt, vind ik het sowieso Precies. goed. Ja, ja, ik ook. Ja. Goed, nou verder poëzie. Ko van Gemert heeft nog wat gedichten rondom familie. Dit keer is het kind aan de buurt. En uh, F. Starik, die blijft weggooien. Dit keer een opa-gedicht. Dus ook weer familie. Maartje en Dichte, hoe zit dat? Ja, ik moest al lachen toen je punt staar ik. Zei. Want? Ja, ik vind hem heel leuk. Ja, hè? Maar nu, nu lijkt het wel een heel kritiekloos programma. Want dat we alles al ja, wijs heet die zo. Maar, hey, ja, maar ik kies gewoon een goede dingen. Ja, dat is het hè? natuurlijk. Want ik ben niet een afzeikprogramma, want nee. ik heet de Nacht van het Goede Leven. Ja, klopt. Als ja, we wel, als je, de nacht is al zo donker. Als je dan en afzeiken nog... is heel makkelijk, maar het is eigenlijk ook niet leuk. Nee, precies. Vind ik ook. Vind ik ook. iedereen maakt iets en... Uh... Ik zit, wat, wat doe ik? Ik geef het alleen maar door hier. Dus ik moet mijn mond houden. Hey, uh, maar maar uh, dichters, wat, uh, wat zijn jouw lievelingsdichters? Oh, dat, dat zeg je maar wat. Ja, dat zijn, al, zijn eigenlijk... Is dat een Zuid-Afrikaanse vrouw? Ik weet niet of je haar kent. Antje nee, nee Ja, die is ook heel goed. Maar Ronalda S. Kamfer heet oh, nee, die ken Dat is een jonge vrouw. Die is, heel, die is heel goed. Heel rauw is het. Heel hard. Wel heel naar hoor. Heel voor incest. En, uh, maar wel heel mooi. En Boris Ritsi, dat is een Russische dichter. Daar liet ik vorige week ook ja. een fragmentje van zien. Ja, en ik vind het ook wel goed, dat Nederland ook wel, ja, Starek vind ik ook heel goed. En uh, Menno Wigman en Bernhard Wesseling vind ik ook heel fijn. Ja, ja. ja, die, ja ik vind Menno Wigman uh, ook heel bijzonder. Is wat is toch iets moeilijker? Ik, hij is nu ook stadsdichter. Ja, he? klopt. Ik zag, ik zag in Perol nu van de week een gedicht. Dus ik dacht, nou, het is wel pittig. Maar het is heel vaak zo met een gedicht dat het helpt als je het iemand hoort voordragen. Ja, ja. en hij kan het heel goed voordragen. Ja, dat, dat is het. Want ik ja. heb bijvoorbeeld geen bundel van hem thuis of zo. Maar als ik hem hoor voordragen, dan is het van oh, heel mooi. Het is... Het klopt ja. echt, het valt samen ja. met hoe hij is of zo. Of tenminste, hoe die overkomt. Ja, ja en dat heeft Starek ook, die doet ja. het ook zelf. Hè. Die hoor je dus, uh, want hij, is, hij heeft met een nieuwe dichtbundel bezig. En hij doet in mijn uitzending alle gedichten voorlezen die de bundel niet halen. Ja, ja. Die niet goed, goed genoeg, en legt hij ook uit waarom. Oh ja, dat, dat is heel leuk. heel leuk. Ja, ja dat is omgekeerde poëziecursus. En legt hij denk ik ook heel leuk uit. Ja, ook. precies, en heel ja, ja. helder. Dat je denkt, ja, denk, ja oké. Okay. Goed, nou, verder heb ik natuurlijk Rex van Beuningen. Die, die uh, gaat nog even door over zijn held Gerrit. En Jan Emaus die, die heeft nog wat prettige oude meuk bij elkaar gezet... in Track Tracers. En hij schreef natuurlijk ook weer een vers mysterie van Emily. Nou, dan heb je de, heb je de, heb je de website, www.adelinevanlier. Kan je podcasten luisteren, allemaal, allemaal. Ja, ze, de, Daar kan je van alles op doen. Je kan ook mailen naar hetgoedeleven.nl. Je kan me vrienden op Facebook. Adeline van Nel. Je kan twitteren via het n 8 vh Leven. Doen wij al jaren. Tenminste, ik doe het niet, maar dat doet uh, Francis voor me. Goed, u kunt ook uh, naar de. Uh, uh, hoe weet het? Naar Radio 1, hè? Nou. Al die dingen. Hey, jij doet dat niet, hè? Twitter nee, en nee, Facebook. Nee, ik doe het niet. Ik nee. word al moe als je er nu over praat. Ja, nee, dat zo, je hoort toch dat <lacht> ik er al moe <lacht> <Ja>. van word. <lacht> ja, dat. Uh, Terwijl ja. je hebt een hele mooie uitgebreide website. Wie doet dat voor je? Ja, dat heeft een, uh, een uh, zoon van een vriend van mijn vader en moeder voor me gemaakt. Oh. Die vond dat dat nodig was. Dat is wel lief. Het is misschien ook nodig. Ja, het is ja. hartstikke handig. Ja, het is wel alleen maar tekst. Ik hou dan niet van uh, al die foto's en nee, dingen. Nee, nee, nee. Maar je hebt allemaal doorlinkjes naar... Klopt, ja. Hoe ontzettend veel jij doet eigenlijk ja. vanaf het moment dat jij bent gaan schrijven. Je met... valt wel mee, hoor. Ik lig heel vaak in bed. Oh. <lacht> ja, s'nachts. <snat>. Nee, nee. Ik moet, ik moet van mijn vader en moeder zeggen dat ik hard werk. Ik werk heel hard. Ja. Wanneer ben je begonnen met schrijven? Uh, toen ik 17 was, tenminste, ik, ik schrijf altijd al. Maar toen ik 17 was, ik echt, uh, begon het echt serieus te worden. Maar, ik bedoel, en maar daarvoor? Wanneer ik bedoel echt dat jij. Ja, dat is altijd zo moeilijk. Dat is, ja, ieder kind maakt boekjes en leesboekjes. Nee, niet ieder kind maakt leesboekjes. Nee, maar of ja, nou ja, hoe dan ook? Ik maakte boekjes als kind, maar allemaal onzin. Ja. Nog steeds is het natuurlijk onzin, maar ik bedoel... het is, het is niet zo dat het er al altijd uh, ingezeten heeft of zo, hoor. Het is niet, weet je, dat kan je soms van, oh, bij acteurs of zo, dat zo, of, of cabaretiers, van die stalen, stelen de show in de klas. Dat was bij mij niet zo, dat ik al... Uh... En was dat pas op je zeventiende dat je dacht van... nou, dat schrijven, dat is toch wel mijn ding, denk ik? Ja, ja, ik denk zoiets. En toen ging ik naar de school voor journalistiek. Daar ben ik afgegooid... En toen uh, uh, wist ik niet wat ik moest doen. Dat is een klassiek uh, verhaal. Maar ik, wist, ik schreef wel hoor deed Maar ik ja. wist niet dat er een opleiding bestond waar je ook kon schrijven. Dus toen kwam ik daarachter. En toen uh, ook in uh, Utrecht, die HKU. Ja. Daar ben ik niet aangenomen. En ik ging naar de Rietveld Academie. Om een soort, omdat ik zo zenuwachtig was. Ik wil zo graag naar de HKU, dus dacht ik: ga ik eerst even bij de Rietveld een beetje praten. Of kijken hoe dat gaat. En daar was ik wel aangenomen. Ja, op welke afdeling dan? Ja, tekst en beeld. Ja, daar had ik nog nooit van gehoord. Ik, ik, las, ik las het eventjes op de website. Uh, uh, ik lees nu voor. Hè. Op de afdeling Beeld en Taal. Beeld en Taal, oh, het taal het over, is het veranderd. Leer je tekenen, schilderen, schrijven. en werken met video, en digitale media. Tijdens je studie maak je boekjes oh, <laughs> en komboekjes. installaties. Je bereidt optredens en uitgaven voor. en je publiceert op websites. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is voorwaarde voor deelname aan deze afstudeerrichting. Na het afronden van deze afstudeerrichting mag je de titel Bachelor of Fine Arts voeren. Ja. Dus dat heb je gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Maar heb je dat tekenen en schilderen en die fotografie en video er ook bij gedaan? Ja, ja, nou tenminste, ik heb niet echt veel getekend en geschilderd, maar we kregen wel... Ik, heb... ik maakte wel uh, installaties en video's, ja. Dat heb ik gedaan. En we kregen ook wel les bijvoorbeeld van Coco Schrijber, dat is een documentaire. Ja, ja, ja. En Simone van Düsseldorp. Dus we kregen ook les van filmers en van Femke Schaap, dat is een beeldend kunstenares... En... En schrijvers? Uh, schrijvers uh, Wim Brands, ja, uh, Erik Lindner, dat is een dichter, en Edsard Mick, ja. Thomas Verbocht, ja, ja. Uh, Christine Otten. Dus Die gaven dan... wel allemaal les. Ja, ja. Oké, okay, dus het is echt toch een verkapte schrijfopleiding. Ja, toch het is wel echt ook een schrijfopleiding. Daar werd heel veel tijd aan besteed. Ik heb er zelf ook even les gegeven vorig jaar trouwens. Ja, ja het is heel leuk. Hey, en, en wat is het belangrijkste wat je daar geleerd hebt, als je naar nou terugkijkt? Niet bang zijn. Waarvoor bang zijn? Ja, niet bang zijn klinkt dan heel erg. Bang zijn voor. Kijk, ik kijk nu heel moeilijk. Nee, ik uh, kijk even niet moeilijk. Ik heb uh, een beetje moeilijk. ja, Dat zien de <laughs> mensen thuis niet. Verbaasd. Ja, niet bang zijn bedoel ik. ik, ik in het begin maakte ik dan werken of zo. Ik ben best wel. Uh, dat Ik dat, dat ik daar. Ik ben daar heel onzeker over. Dus dan stond ik naast een werk van. Oh, ik heb dit gemaakt. Zo, oh, sorry, ik weet ook niet waarom. En dan weet je. Wat, dus je moet wel weten. <laughs> ja. Of, ja, dus ja. dat heb ik daar geleerd. Van, ja, het maakt ook niet zo heel veel uit wat iedereen er maar van vindt. Dus net als wat ik net, waar we het net over hadden over Jolanda Sap. Iedereen vindt er toch wel wat van. Dat was wel cool aan Sap. Die bleef wel recht overeind. Ja, ja uiteindelijk niet. Maar ik bedoel, zij zelf... Ja. Maar nu ga ik weer een heel raar bruggetje slaan. Een dus heel raar maar, bruggetje, ja. Maar hoe dan ook... Dat dan dat ik... zit ik opeens aan Job Cohen te denken, die dus ook zo... Ja, uh, dat vond ik werd. ook al vond ik ook heel naar, ja. ja. Maar goed. Maar ja, hoe dan ook, dat is dus van zo'n opleiding. Dat is best wel... Ja, je, je hebt er zelf ook op, heb je op een kunstacademie gezeten. Hè? En het is best ja. wel... Je kan wel afgemaakt worden, maar dat is wel goed dat ja. je leert van ja niet alles is, is nee precies niet iedereen je... begrijpt ook alles dat hoeft nee, ook niet nee ik kan me heel goed voorstellen ja. dat dat voor jou een, een, een, een belangrijke les was om te leren ja. en daarna veel vrijer kon schrijven ja klopt ja ja, ja precies nou goed uh, je, oh, dat vind ik ook wel grappig en dat heeft natuurlijk wel heel erg met die kunstacademie te maken uh, als je jou leest jij, jij schrijft volgens mij heel erg vanuit beelden ja klopt ja, ik, ik, ik beschrijf niet echt emoties of zo. Het is meer alsof ik, uh, als ik schrijf een film laat zien. Of alsof ik het uh, uh, laat zien. Puur, ja, uh, uh, uh, ook de zinnetjes zijn heel kort en kaal. Dat dus klinkt een beetje... Maar dat, uh, er zit iemand in een auto of er zit iemand aan een tafel. En dan ga ik niet van, ja, die voelt zich zus of zo. Of wat er verder aan de hand is. Het is je, ik laat een situatie zien en de lezer... Vult eigenlijk de emotie daar zelf bij in, is de bedoeling. En is, is er voor jou um, een verlangen om ook een film te maken? Om, om, ben... Ja, ik heb wel veel filmpjes gemaakt en ik wil dat ook wel, uh, maar wel echt een, een beetje een, een korte, niet een, niet een speelfilm of zo. Het is wel meer dat het, wat ik gemaakt heb zijn dan documentaires met fictieverhalen eronder. En dat wil ik wel. Meer maken eigenlijk. Maar ik ben heel erg slecht uh, qua techniek. Nee, maar je kan volgens mij een hartstikke goed scenario schrijven. Ja. Heb je dat wel geprobeerd? Nee, ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Maar dat valt wel tegen hoor, hoe goed ik dat kan. Want dan moet je namelijk, de hele tijd, scenario schrijven is heel precies. Dus dan moet je, de hele tijd, ja, uh, uh, interieur, uh, uh, het is avond en dit, want alles moet er de hele tijd bij. Voor ieder klein zinnetje wat je schrijft moet je erbij ja. schrijven waar het is, hoe het er buiten uitziet en zo. Dat, ja, ja. Ja, dat ging me niet zo heel goed. Nou, uit. volgens mij, als je de juiste regisseur vindt, als combinatie, weet je wel. Ja. Ja, oh, nou, goed, oké. Okay. Ah. <laughs> goed, laten we gewoon over het schrijven hebben, want daar ben je mee. je eerste ja. boek, de verhalenbundel, dit is jouw huis. Um, nou, wat voor verhalen zijn het? Omschrijf het liever maar zelf, voordat ik het doe. Ja, dat is wel altijd heel moeilijk, hè? Nou, val ik door de mand. Uh, uh, ja, dat zijn, het zijn 17 verhalen. En het zijn allemaal uh, min of meer gaan. Het zijn eigenlijk een soort notities. Het zijn geen notities, want het zijn ook echt verhalen. Maar het zijn flarden alsof je dus inderdaad toch naar een foto of een tekening kijkt. Laat ik het dan toch maar daarmee vergelijken. En buiten uh, een foto gebeurt er ook heel veel. Zeg maar, het moment is bevroren. En zo zie ik ook dat verhaal dat... Het moment is even bevroren, maar er gebeurt heel veel buitenom... en dat moet de lezer doen. Maar voordat ik nu te vaag klink op de radio... zou ik zeggen, het gaat vooral ook over de spanning... tussen binnenwereld en buitenwereld. Dus bijvoorbeeld in één verhaal staat er ineens een kind in iemands tuin. In een ander verhaal uh, is je huis al verkocht. Terwijl dan, en dat de nieuwe, nieuwe koper of de nieuwe eigenaar al in je huis staat... terwijl jij er nog niet uit bent. Dus heel erg over uh, wat jouw eigen ruimte eigenlijk betekent... En die grens daartussen. Oh. Ik zorg niet een een boordje. Ja. De cola. Van de sorry. cola. Ja. ja, dat. Ja. Ja. Nou, ik vind het mooi omschreven. Had jij verwacht dat die eerste publicatie van jou inhoor gelijk zo'n succes zou zijn? En prijzen zou opleveren? Nee, dat niet. Maar ik was wel wat je wel hebt. Als je gaat debuteren, heb je wel een beetje. sowieso denk ik dat iedere debutant dat heeft. Dan denk je, ja, dit boek. Weet je, nu, nu is er echt een goed boek. Denk je dan. Omdat je. Ja, dat. dat het is zo speciaal dat je ineens een boek uit mag en kan brengen... Ja. dat je toch wel denkt dat het iets gaat veranderen. Dus in eerste instantie dacht ik dat, maar na een week was dat over. Maar in eerste instantie dacht ik wel, ja, dit is echt heel goed. Ja, en dan ja. krijg je recensie drie sterretjes, weet ja. je. En dan denk je, oh, dat is toch niet zo. <laughs> in plaats van vijf, bedoel je. Ja, nee, maar het was heel ja. goed. Het ging al goed, hoor. Maar ik bedoel, ja. dat je, dat moet je bijna wel denken bij een debuut. Ja. Anders durf je het niet. Nee. nee, nee, nee. Nee, maar dat heb ik nu niet meer. En hoe belangrijk is dat lezerspubliek voor je, ja, die reacties? Het is wel, Ik vind het wel heel leuk, Vond ik lees heel veel voor... en dan vind ik het heel leuk om met, met lezers te praten... wat het voor hun uh, gedaan heeft of wat zij eruit gehaald hebben. Dus wat dat betreft vind ik het heel belangrijk... maar het is niet belangrijk voor mij om een enorm groot publiek... want zo schrijf ik nou helemaal niet. Ik weet dat het, dat, dat, uh, en, dat... Of dat komt nog wel. En, dat, uh, en ja. als je schrijft, ben je niet bezig met je publiek? Nee, nee. Ik ben soms wel bezig met, uh, ja, je hebt altijd, dan schrijf je het voor één iemand, weet je, dat je dan iemand in je hoofd hebt. Bijvoorbeeld, dan schrijf ik nu mijn nieuwe boek, schrijf ja. ik dan voor mijn vriendin en ja. dan denkt hey, hij dat, oh, ik hoop dat zij dat dan, weet je, dan, dan, dus je hebt wel een lezer in je hoofd. Je kan niet helemaal niemand in je hoofd hebben, tenminste ik niet, ja. ja. Oh, wat grappig. Ja, dan, ja, maar dat is misschien alleen bij mij hoor. Maar ik schrijf het dan wel voor iemand. Dat ik hoop, oh ja, dit schrijf ik dan voor haar. Dit vindt zij grappig of dit vindt zij ze... zo. So. Oh, wat grappig. Daar heb ik helemaal nooit over nagedacht. Oh, dat je dit ook voor één persoon kan schrijven. Ja, ja. Ah, goed. Um, als, je niet, als je niet, dat vond ik wel heel leuk, dat als je niet je geld had kunnen verdienen met schrijven, wat nu gelukkig uh, een beetje lukt, ja, ja. dan was je of crimineel geworden of een taxichauffeur. Ja. <laughs> <laughs> Wanneer heb ik dat gezegd? Nou, of, meerdere keren. <laughs> oh, oh, echt? Oh, ja, ik weet wel, taxichauffeur, maar crimine ja, crimineel ook wel, ja. Ja, het is toch, ik vind, ik heb het wel nodig dat je een soort... Uh, het, ja, ik zeg dat nu met de meest droge stem. Maar ja. dat je een soort spanning nodig hebt, ja. toch? Ja. ja. Dat er, en, en dus dat ik in die tekst tussen die binnenwereld en buitenwereld... Want ik ben wel echt op zitten. En ik ben heel nieuwsgierig naar levens van anderen. En naar, dan zou ik ook echt in huizen willen kijken, letterlijk. En ja. Dat soort... Uh, ja. Ik, uh, uh, ik weet niet uh, hoe goed hoe ik het moet zeggen. Ik ben natuurlijk geen schrijfster. Maar ik vind dat jij... Uh, uh, je schrijft zoals het leven uh, echt is. Namelijk um, nooit helemaal af. Ja, klopt. En dat vind ik zo. Hè? Uh, uh, zoals je leven uh, dat achter je ligt ook in uh, heel veel verhalen kan gieten. Ik vind het altijd een beetje, beetje opportun om... Uh, als ik iets meegemaakt heb, dat ik daar een hele verklaring voor heb. En uh, oh kijk, dat klopt allemaal. Dat loopt zo, dat is een lijn. Het uh, zeg is helemaal logisch. Wel een jaar later hetzelfde verhaal uh, opeens een hele andere logische lijn krijgt. Ja, klopt. Dat is wel leuk. Maar, ja. maar dat geeft gewoon aan. Het, is, het slaat eigenlijk al nergens op dat hele leven. Nee, het slaat ook echt nergens op. <laughs> vind ik ook. Het is echt een grap. En gelukkig kunnen wij zeggen dat het een grap is. Want het is geen grap als er oorlog is of als je honger nee. hebt. Maar ik nee. bedoel, ja. het is ja, hier. Weet je, in zo'n wereld waar we hier in Nederland in leven, de meeste mensen dan is het wel gewoon. bedoel, ik niet een grap. Van, oh, wat grappig, wat moet ik erom lachen? Maar een grap dat het niks voorstelt. Ik was vanmiddag naar uh, de Vondelkerk. Ja. En er was een voorstelling van Luc Boyer. Luc Boyer is uh, 76, theatermaker. Ik, had, ik heb hem vaker geïnterviewd voor voorstellingen. Ja. Die heeft vorig jaar een hersenbloeding gekregen. En die gaf een voorstelling uh, met mede-revalidanten. Vier mensen die ja. alle vier een hersenbloeding gehad hebben... en in een rolstoel zitten en eigenlijk niks meer kunnen. Ene van uh, Vera, ik zat naast haar moeder, een, een oude dame. Die is 51, die dronk een glaasje wijn vier maanden geleden... en kreeg een hersenbloeding. En die vier mensen, die hebben daar een voorstelling gegeven. Ik heb alleen maar zitten huilen. Ja. Want je hebt zoiets van... Uh, je hebt het over... Het leven is zo veilig hier, hè? maar ik bedoel... Uh, nou, het was, het was, ik vond het... Ontzettend mooi, heel ontroerend werd gezongen. En er werd een heel mooi gedicht voorgelezen door Bart Kiene... Over, over iemand die zijn armen uitstrekt naar het licht of weet ik veel wat. En deze mensen konden nauwelijks hun armen ja. uitsteken. Maar dat is het ook. Je wordt iedere dag wakker... en we vinden het doodnormaal dat alles werkt. Dat we kunnen praten en een glas oppakken en drinken. Maar dat is zo wonderlijk dat we dat allemaal kunnen. Of dat we hier nu weer zitten in de nacht. Dat we daar na hier naartoe komen rijden in een auto. Ja. Ja. Het is allemaal zo... Ja, ik vind dat allemaal wel heel mooi... dat dat kan. Ja. Oh, we moeten... Oh. Wat hoorde je dat? Ja. Hij zegt, ja... <lacht> <lacht> <lacht> nou, zit ik. Uh, is er, willen we zo'n <lacht> Ja, het gaat... Dus laten we het even uitleggen. Anders denkt iedereen, waar gaat het over... Ik krijg nu door mijn oor te horen of we een plaatje willen. Zeker willen we een plaatje. <lacht> ja, klopt. We gaan spin luisteren naar Spinvis. Ja. Besef jij, Francis, dat jij jou ook hoort? Nee, dat beseft hij niet. <lacht> Je hoeft ook niet alles te beseffen in het leven. Nee, goed. Draai maar Spinvis. Ja. So Ja, mooi. Nou, we hadden het eventjes net ook over, uh, maar dat, dat, dat, dat pikte ik op bij uh, Schrijvers uh, Uit Oost, waar jij dus een soort zomergast uh, uh, speelde samen met Teuntje Klinkenberg. Daar liet jij een fragment zien uit een film van uh, David Lynch. En dat vond ik zo goed passen, inderdaad, bij hoe jij schrijft, want de films van David Lynch, zeker uh, van de laatste jaren. Uh, dat zijn gewoon ook mysteries. Ja. Dat wordt niet opgelost. Ik bedoel, er zit geen, uh, geen, het gaat niet van A naar B. Het zijn gewoon verhaalbrokken die je zelf mag aanvullen. En zo is het eigenlijk, zo schrijf jij ook. Ja, klopt. Ja, ik vind dat heel mooi ook aan David Lynch. Omdat hoe we leven, we denken altijd... mensen zijn ook best wel arrogant. En het is ook logisch dat we dat doen. Dat je alles wil begrijpen. Omdat het veel te groot is om te behappen. En dat is goed, dat vind ik heel mooi. En David Lins. die laat je achter met vragen. En zo is het. Ja, het leven laat je uiteindelijk ook achter met vragen. Iedere dag opnieuw. Maar we, we, net als dat je ogen van allerlei losse dingen een beeld maken. Dat wil, je wil gewoon. Hou vast hebben. Ja, hou vast hebben. Maar ik ja. vind het wel heel fijn als een maker of een kunstenaar of een theater. Het maakt niet uit. Als je het een beetje durft uh, los, te, te ja, los te laten. Los te laten en te laten zien dat het eigenlijk allemaal losse fragmenten ja. zijn. Heb jij die film Melancholica gezien van uh, Lars von Trier? Nee, want dat Lijkt me uh, een dat film komt, voor jou. Ja, maar ik heb hem niet gezien omdat mensen tegen mij zeiden: "Ga jij die maar niet bekijken." Want dan word je een soort van gek. Omdat het schijnbaar heel heftig is. Met, want ik denk altijd al dat de wereld vergaat. En de dood dit en de dood dat. En schijnbaar is dat heel grof. Met... Want je bent een dubbele schorpioen. Hè? Ja, ja. <laughs> ik Klopt, ben in, ja. Ik ben een enkele, dus dat scheelt. Ja, dat scheelt. Dan weet je heel gaaf. Oh goed. ja. ja. Nou, ja Weegt hè? Ja, ja, ja. Ik snap wat je bedoelt. En ja. ja, jij weet er alles ja, van. Ja. Nou, nee, dat niet hoor. Maar... Nee, goed. <laughs> nee, dus je, bent niet, je gaat niet kijken naar zo'n film dan. Dat neem je ook nee, serieus. Ja neem, voor ik wel, ja, neem ik wel serieus. Aha? ja dat advies wel, want ik ben wel dat ik weet dan gewoon dat ik dan mijn zorgen ga maken over uh... ja ja ja af oh, wat goed ja nou wat ja, dat... lief dat je er dan tegen beschermd wordt ja. door je vrienden ja dat vind ik ook uh, wie je jou verder geïnspireerd? Nou, ik weet het wel, een paar namen. Dat vond ik heel leuk om ja, te horen. Ik vind inspiratie wel altijd een beetje een groot woord. Ja. Je moet gewoon zitten werken. Ik heb net gezegd dat ik slaap, maar het is natuurlijk niet. Maar je moet gewoon zitten werken. Maar ik ben wel uh, uh, geïnspireerd... Uh, meer ook... meer door kunstenaars eigenlijk. Of door beeldend kunstenaars en filmmakers. Dan schrijvers. Maar ik lees wel heel veel. Drie boeken of zo per week. En ja. ik vind het... Ik vind, uh, ja, ik, ik heb niet bijvoorbeeld één groot voorbeeld. Maar wat ik heel fijn vind is die is, is een hele heldere taal. Gewoon duidelijke taal. Ja. Dus, ja. dus Karel van het Reven vind ja, ja. ik heel fijn. Gerard Reven. Precies. En heb jij uh, uh, ik, heb, ik heb trouwens een fragmentje, een, een verhaaltje van hem. Maar... Ja, oh, dat is heel leuk. Ja, vind je dat leuk? Ja, ze, hij leest, ze leest ook zo fijn ja, dat Maar ken jij dat uh, hij voor de wereld omroep, Karel ja, van het Reven? Ja, dat Dreven? ken ik, want ik heb, dat, ik, heb heb je altijd, dat? ik heb zijn verzamelde werken. En heb je dat luisterboek ook? Uh, nee, nee, dat niet. Maar bij die verzamelde werken staan al die columns die die voor... Uh, ja, dat ja. heet Luisteraars. Ja, Luisteraars. Ja, ja, ja, ik heb klopt. er eentje. Ja, oh, leuk. Zullen leuk er eentje? Eentje. Nou, er ligt gewoon een CD, ligt daar klaar ook. Hè? En daar staat hij op. Dus. Uh, en er ja, staat dan wel treknummer, het is. Het duurt 4 minuut 12, volgens mij. Oh ja, dat weet ik. weet ik allemaal niet. Nou, anders blijf je maar. maar ja, langer, en verder hoor. ook kinderboekenschrijvers, natuurlijk. Nou ja, wel, hij zit er wel bij. Ja. Ik heb. Uh, pra praat we praten wel verder ondertussen. Ja, goed, Kinder kinderboekenschrijvers ook heel ja. erg. Zoals Annie M. G. Schmid en Joken van Leeuwen. En... Joken van Leeuwen heeft nu net het boek uit. Ja. Ik heb toevallig bij me. Heb je het bij... feest van het begin ja. heet het toch? Ja. Ja. Heb ik nog niet gelezen? Nee, die heb ik nee. nog niet gelezen. Ja, maar die Joken die is ook zo waanzinnig goed met taal. Heel oh, goed. Zo talig. Ja, ook vorig, uh, vorig jaar moest ik voor de, in de Melkweg, het Melkweg Theater. Ook een soort en dingen weet je, en dan had ik weer hele andere dingen. Alex van Warmedam vind ik dus ook te gek en zo. En uh, uh, ook Joke van Leeuw had ik daar uitgenodigd, ja. de spinvis trouwens ook. En die kwamen ook. En Joker Joke van Leeuw leest ook heel cool voor, want ze is ook theatermaakster. Dus ze leest heel grappig voor. Maar we hebben denk ik... Het een is Kabel een losse cd in een zakje, ja. Nee, niet die. Oh, ah, Karel ah. van het Reef is kwijt. Nou ah, ja, nou zeg. Nou, ik, ik kijk heel eventjes hierin hoor. Staan. Kijk, hier heb ik hem. Ja, maar daar zit hij. Ik had hem in een los. Nou ja, fukking. Fuck. Dat is wel ah, mooi, hè? Ja, de... Ik had een los cd'tje. Er wordt nu heel druk in een tas uh, gerommeld. Ja, uh, ja, hou jij Het doet me een ja. klein beetje denken, ook tenminste, dat heb ik ook wel eens gelezen... dat uh, Bert en Ernie, Wim T. Schippers en uh, Paul Hanen ook ja? gewoon in de studio gingen zitten en ter plekke Bert en Ernie deden. Dat is ook zo cool. Dat ja, je een ja, echt te gek. Maar ja. we hebben het gevonden. Of tenminste, jij hebt het uh, ja, gevonden. Ja, Francis die kon het niet vinden. Hij had gelijk, want het zat gewoon nog in mijn tas. Arme Frans. <lacht> ja. <lacht> nou, heb je hem... Oké. Okay. Zullen we even naar Karel ja, ja, even voor jou dan? Hè? Ja, ja okay. voor mij. Stel, u hebt een nichtje... en dat nichtje heeft toen ze klein was... een hele emmer vol komkommers leeggegeten... en daarna twee dagen bewusteloos gelegen. Als u zo'n nichtje hebt dan hebt u waarschijnlijk ook de neiging om af en toe op verjaardagen... of in een café over dat nichtje te vertellen. En dat doet u ook. Maar neem nu eens aan dat u een schrijver bent, een tekstenmaker. Dan hebt u al gauw behoefte om die mededeling over uw nichtje schriftelijk te doen. En dan begint de moeilijkheid. Een ingezonden stuk waarin van komkommers en bewusteloosheid wordt verteld... neemt een redactie alleen op in het kader van een discussie... over komkommers of bewusteloosheid. En zo'n discussie wordt heel zelden gevoerd. Een geleerd stuk schrijven over de gevolgen van te veel komkommers eten... wilt u niet en kunt u trouwens niet. Want u hebt geen verstand van komkommers. Wat nu? Er blijft niets anders over dan dat nichtje... langs een reusachtige omweg ter sprake te brengen. Je schrijft een roman. Dat is een heel werk. Bovendien moet je rekening houden met de kritiek. Je kunt geen roman gaan schrijven over een meisje dat steeds maar komkommers eet. Dat vinden Wan en Aad Nuis en Rein-Jan Mulder niet goed. Dus je schrijft een boek over een lesbisch meisje... dat op zoek is naar haar identiteit. Je bent weliswaar helemaal niet lesbisch... en je weet weliswaar niet wat identiteit hier betekent. Dat kun je trouwens ook niet weten, want het betekent niets. Maar zoals gezegd, je moet rekening houden met de critici. En als jeugdherinnering op dat 30 heeft dat meisje dat incident met die komkommers. Of je schrijft een roman over een man... ook al op zoek naar zijn identiteit... die in een café binnenkomt waar twee mannen aan de tapkast staan... En de een zegt tegen de ander, ik heb een nichtje... en die heeft toen ze klein was een keer een emmer komkommers gegeten, en toen is ze twee dagen bewusteloos geweest. Eventueel verleng je die scène nog door die andere man iets terug te laten zeggen. Nee maar, of haha, of God is groot, of van je vrienden moet je het maar hebben. Maar dan is het ook uit en moet je verder met die roman. Eventueel kun je ook een autobiografie schrijven... hoe ze thuis lid waren van de SDAP... Hoe je iedere morgen gewekt werd door de Farahaan. hoe de meester het geuzevendel op de thuismars voorlas... en wat er daarna allemaal gebeurde. En in een van de eerste hoofdstukken... bij het bespreken van de familie van je vader... kun je dan dat nichtje met die komkommers ter sprake brengen. Maar wat een verschrikkelijke omwegen zijn dat allemaal. Is er nou echt geen literair genre... waarin zo'n komkommersetend nichtje... zonder omwegen ter sprake kan worden gebracht? Eigenlijk niet... Er zijn in de loop der eeuwen enkele pogingen ondernomen... om zo'n genre van de grond te krijgen. Je zou bijvoorbeeld het boek Tristram Shandy... van de Engelse 18e-eeuwse schrijver Lauren Stern... tot dat genre kunnen rekenen. Dat boek is immers formeel een levensbeschrijving... maar als het boek uit is, is de held pas een paar uur oud. Verder is het helemaal gevuld met dingen... die met het onderwerp van het boek eigenlijk niets te maken hebben. Het staat vol met nichtjes en komkommers. Ook dat boek Le Grand... Van de 19e-eeuwse Duitse dichter Heinrich Heine zou je zo'n boek kunnen noemen. Het heeft geen centraal onderwerp en het springt van de hak op de tak. Ik vertel u dit allemaal omdat ons kleine landje de eer toekomt ook zo'n boek te hebben voortgebracht. Een boek dat geen roman is, geen bundel verhandelingen, geen betoog, geen geschiedenis, geen biografie, geen memoires, maar een boek waarin uitsluitend mededelingen voorkomen, zoals over dat komkommers etende meisje. Van dat boek is deze dagen een tweede druk verschenen. En als u zich verveelt in Centraal-Afrika of in Central manhattan dan moet u dat boek uit Holland laten komen. Het heet Zalig zijn de schelen. En het is geschreven door Herman Pieter de Boer en Betty van Garrel. Iedere keer als een van die twee auteurs een interessante gebeurtenis inviel... zoals met die komkommers... dan schreef Betty dat aan Herman Pieter of Herman Pieter aan Betty. En zo gingen ze door tot ze een heel boek vol hadden. Om iets te hebben om zich aan vast te houden begonnen ze met één onderwerp. Scheelheid. Maar na enkele bladzijden hebben de auteurs zich al losgezongen van die schelen... en gaat het over de merkwaardige ansichtkaarten die Jan Kremer vroeger aan Betty placht te sturen... over de vreemde baantjes die Herman Pieter gehad heeft... en over een nichtje van Betty dat een keer een hele emmer komkommers leeg had... en toen twee dagen bewusteloos lag. <lacht> ja uh, en, en dat boek hè ja. die heeft, uh, zalig zijn de, sch de schelen zijn de schele of zijn ja is weer opnieuw uitgegeven toevallig ja? onlangs. Ja. Heb jij het ingekeken? Nee, ik heb het ik heb het voor mijn verjaardag gevraagd. Ja? ja. Ja, ik heb het, maar ik ben nog niet. Ik ben over twee weken jarig. Ja. Dus ik, maar ik heb het nog niet gelezen, maar ik was wel benieuwd, want Aal Snijders en zo, die of en zo, maar Aal Snijders, wat ik een hele goede schrijver ja, vind ja, ja, ja. ook. Die, uh, die, is daar fan van. Die vond het heel goed. Dat boek. Ja. Want ik vind het zo leuk dat je ook nog uh, dit kan horen als een. Uh, of het nou een aanprijzing is of, of, of dat hij het afmaakt. Ja, of dat, vind kan, ik dat, dat is zo goed midden. aan hem. Ja. Dat hij bij alles wat hij doet, hij, hij is nooit hard echt op de man af. Maar het is altijd zo grappig, sarcastisch. Dat hij hij, hij maakt hij eigenlijk dat boek, volgens mij tenminste, dan wel af. Maar je kan ja, het net ja. zo goed, oh het is wel heel leuk. Ja, precies. Je kan het twee kanten oplezen, dat is ja. heel knap. Ja, toch? Ja. ja. Goed, nou even over jouw boek, hè, je eerste roman, uh, het tweede boek, maar eerste roman. Uh, Half mens. Het stond in de typlijst inderdaad voor de, voor de Aquoliteratuurprijs. Literatuurprijs. En uh, werd niet een van de zes genomineerde titels, maar staat, schrale troost misschien, wel op de schaduwtoplijst. Nou, ik, ik lees even voor hoe hier je boek omschreven wordt. Hoewel de titel anders doet vermoeden, is Halfmens van Maartje Wortel een complete roman over drie volwaardige personages die met elkaar verbonden zijn, zonder dat je dat ziet aankomen. De levens van de veertigers James Dillard en uh, Michael Polony en de twintigjarige Elsa Helena van der Molen. Die worden lang genoeg van elkaar gescheiden gehouden om de spanning over de betekenis van de gebeurtenissen op te voeren. Een interessant, vernieuwend en intelligent vormgegeven verhaal vol onverwachte wendingen en met gevoel voor detail beschreven. Ben je akkoord met die omschrijving? Nou ja, ik zit net naar je te luisteren, ik raakte zelf heel erg afgeleid. Oh. Omdat het, niet door jou, hoor. maar omdat dat het zo gek is, vind ik, blijft heel gek om een boek te omsch omschrijven. Het is heel leuk dat mensen er moeite voor nemen <laughs> en het doen. Ik ben ook ja. blij met deze omschrijving. Hoor. Maar ik vind het gewoon dan van, oh ja, dat is oh, ja. gek, zo'n soort... Net als dat je bijvoorbeeld, wat, wat ook wat heel ongemakkelijk is... ik weet niet of jij dat ongemakkelijk ja. vindt wat ik ongemakkelijk vind... als je dan ergens voor het eerst bent en dan is het van... nou, we zijn hier nu met z'n allen voor het eerst, bijvoorbeeld in een klas of zo... en dat ze dan zeggen, ga, stel je even voor, zeg even wie je bent... en uh, in een paar zinnen, dat kan ik ook nooit. Dan word ik helemaal zenuwachtig ja. van en denk, ja, wat moet ik nou zeggen? Over, ja. ja, wie ben ik dan eigenlijk? Weet je, dat is heel... Ja, dat kan je niet echt... En dat is hetzelfde met een boek. Dan zeggen mensen, ja, het, omschrijf even in een paar zinnen waar je boek over gaat. Maar dat is waar we het net ook over hadden. Het gaat veel meer over wat er eigenlijk om het boek heen gebeurt. Ja. Snap je? Wat er, net als bij David Lynch, wat er in het hoofd van iemand... Precies. Dus het is heel moeilijk om dat dus dan ineens... Ik, weet je wat ik daarom... Weet je wat beter is? Ik heb één bladzijde, niet te lang, ja. heb ik uh, eruit gehaald. Als ja. jij die nou eens voorleest... Oké, okay, ben ik benieuwd welke bladzijde. Ja, dan zal ik. Ja, kijk maar. Uh, uh, Ella Elsa is aangereden door een taxi. En daarin zat Michael Poloni. En Elsa's been moet geamputeerd worden. Uh, na dit ongeluk. En dit is het stukje direct na de amputatie. als het verpleger Bruno met haar bezig is. Oké. Okay. Dat is bladzijde 16, zie ik. Nee, 99 oh. volgens mij. Oh, oh dat is jouw bladzijde 16 dan. Maar ik ga. Ja. ga Oké. Okay. <laughs> Dit gaat steeds minder pijn doen, zei Bruno. De wond moet wennen aan prikkels. Ik hoorde bijna niet wat hij zei, de pijn was als kabaal. Alsof mijn hersenen snaren waren van een gitaar die niet gestemd was. Het knarste en schuurde. Die constante spanning voelde als geslagen en geaid worden op hetzelfde moment. Dokter Sylvia Bedmond haalde een klokje uit de zak van haar groene jasje, een plastic stopwatch. Ze drukte op een paar knopjes om de tijd stil te zetten of te laten lopen. Ze moest gaan in ieder geval. Ik moet gaan, zei ze. Ik vroeg me af of ze vandaag nog meer benen af moest zetten. Ik zal iemand sturen om te zien of je in orde bent, zei ze. Ik zou haar niet of nauwelijks meer zien. Ze had andere dingen te doen. Ze gaf patiënten het leven terug door delen weg te nemen. Ze schudde me de hand, deze vrouw die me veranderd had. Ze schudden ook mijn ouders de hand, maar korter. Heel veel sterkte, zei ze. Zeker heel veel sterkte, dacht ik. Heel veel sterkte, dat iemand ooit bedacht had om die woorden te gaan gebruiken, maakte me woest. Ze liet me achter, ze liet me achter zich. Heel veel sterkte. Ja, ik vind dat in dit fragment zit heel veel. Je stijl, de kaalheid van schrijven, maar ook je humor, het spel met de taal ook. En, en ja. ja, ik vind het heel mooi. Nou, lief, dankjewel. En hoe kom je nou iets, iets anders? Die, die, die uh, Michael Peloni, die uh, loopt in zijn. Uh, ik, ik moest het opzoeken, want ik wist niet wat een hekkie sec was. Nee, dat wisten heel veel mensen niet. Nee, nee dat moest echt opzoeken. Ja. En toen ik het zag, dacht ik, oh ja. Ja, weet je wel. Is het is zo'n balletje met, met stof eromheen. Ja, zo'n soort gerstekorrels of zo zitten erin, heet dat zo. Ja. En dan met zo'n ge, uh, ge, ge, ja, gehaakt, stof, gehaakt dingetje zakje eromheen. eromheen. Ja, En daar kan je dan mee voetballen, voetballen, jongens, mee. Vooral wel in Amerika. Want je kan niet echt mee voetballen, want het stuitert niet. Maar van die trucjes kan je ermee doen. Ja. Ja. Nou, hooghouden en zo Een detail, want uh, Michael Poloni die heeft dat al vanaf kind af aan. En heeft dat heel graag in zijn zak om daarin te knijpen. Nou, dat beeld blijft me ook bij. Goed, uh, je bent een harde werker. Je schrijft iedere dag. Ja, klopt. Als je niet in je bed ligt. Ah. Ja, <lacht> ja. Nou, ik schrijf ook in mijn bed. Oh Soms ja. wel eens. Ja, Liever okay. achter een bureau, hoor. maar ik schrijf wel veel, ja. En uh, je bent in je derde uh, roman bezig. En die speelt zich af in Amsterdam-Oost. Ja, klopt. Hoe gaat die eten? Nou, de, de werktitel is: koffie drinken kan altijd. Maar daar weet mijn uitgever nog niks van. Dus oh. misschien sneuvelt hij weer. Oké. Okay. <laughs> ja. Hey, en je schrijft ontzettend veel, want je schrijft ook columns voor, uh, wat is dit? NRC Next? Voor de trouw? Voor eigen huis en interieur? Ja, klopt. Ja. <laughs> Vooral voor eigen huis en interieur ben ik erg. Uh... Ja, en wat is dat voor een uh, column dan? Ja, ik schrijf een column in eigen huis en interieur over eigenlijk stoelen, banken, uh, bureaus. Ja, gewoon echt over huizen en interieurs. Ja. Wat grappig. Ja, ik weet er ook helemaal, ja dat mag ik niet zeggen, ik weet er alles van. Ja, heel goed. Ja, ik ga ja. Al, die, al die beurzen ga ik af. Oké. Okay. Ja. En ook voor de volk? Heb je ook voor de volk? Oh, één enkele hoor. Oh, één, één, oh, is één keer. Ja. En Hard Hoofd, dat is toch eigenlijk ja, oh, een internet ja. uh, tijdschrift? Ja, klopt. Oké, okay, ja. hey, en, en rolt dat er allemaal zomaar uit? Moet je daar heel erg o, o, op poetsen of is dat columns Nou, een, een boek schrijven rolt er niet zomaar nee. uit. Dat is heel hard werk en ook korter verhalen. We werken hard op, maar columns. Ro, nou, ja, om het nou te zeggen dat het zomaar uitrolt niet, maar bijvoorbeeld nu dan, dan moet ik je moet, ik moet twee columns per week schrijven voor NRC en dat je ziet zoveel dingen dat het er wel vanzelf uitrolt. Want je kan altijd wel in het nieuws... Vandaag zag ik bijvoorbeeld weer bij het journaal wat ik ja. heel cool vond. Dat er een man in Denemarken uit de gevangenis is ontsnapt. Ja. Op een hele mooie manier. Namelijk zijn vrouw is in een boerka uh, burka, naar binnen gekomen. En toen heeft, op een onoplettend moment heeft zij die boerka aan hem gegeven. En hij heeft hem aangetrokken en is zo gewoon de gevangenis oh, uitgelopen. Dus ja, Dat vind ik ook echt te gek. Ja, ja, ja. Dus dat soort dingen. Ik gebruik dan liever... Van die nou. dingetjes, weet je, alles, alles gebeurt in het echt. Dat maar, is zo cool eraan. Maar tegelijkertijd, als je schrijft, volgens mij, wat ik begrepen heb... dat is wel iets wat jij... er is geen Facebook, er is geen Twitter, misschien ook... je bent je telefoon kwijt, ben, heb je je in de trein laten liggen... Klopt. en dan vind je eigenlijk wel lekker rustig. Ja. He? En je moet, om echt te schrijven, moet je die rust hebben om je heen. Ja, maar dat klinkt ook allemaal een beetje cooler dan dat het is. Of cooler niet, maar ik bedoel alsof ik echt heel veel rust heb. Want ik, ik zit wel de hele dag op internet te kijken hoor. Oh. Allemaal webblogs en weet ik veel wat. Dus ik ben wel erg afgeleid en er zijn altijd allerlei types aan mijn deur. En dat soort werk, dus dat is niet zo. En mij is het dan meer dat het allemaal in real life heel onrustig en chaotisch is. Dat ja. ik het er niet ook nog bij kan hebben om Twitter en... Nee, nee, precies, nee. Ja. Maar je hebt ook een heel druk leven, want ik, ik, ik, nou ja, moet je maar zo kijken op haar website van wat ze allemaal niet schrijft en doet en waarheen gaat van de van de zomer of in september was je nog uh, uh, uh, artist in residence in Zundert. In het, Klopt, ja. In het Vincent van Goghuis? Nee, in uh, ja, het was het was, het is georganiseerd door het Vincent van Goghuis. maar het was bij uh, Henriette uh, Roland Holst. Klopt, ja, in het in het atelier van Henriette Roland Holst. In het schrijfhuis van Ariette Roland-Holst, ja, Dat was het leuk. Ja, het was, ik, ik was daar alleen, dus ook zonder internet en zo. En daar was mijn telefoon dus ook weer kapot, want ik had zo'n bejaarde telefoon. Uh, uh, en daar staat een SOS-knop op. Dan kan je die SOS-knop indrukken... en dan, komen, dan worden er vijf nummers gebeld. En dat had ik daar wel nodig, want ik was dus heel bang. Maar toen was de telefoon, deed dat ook niet meer. Wie, je bent bang alleen in donker? Nee, ik ben verder niet bang alleen in donker... maar het was daar gewoon echt duister. Het was echt, ik vond het daar best wel eng, omdat het gewoon... In, in het bos? bos of wat? In het bos, ja. Een boerderij echt in de middle of nowhere in het bos. Ja. En er was, stopte ineens een jongen op een brommer op maandag... Drie uur s'nachts. Maandag op dinsdag nacht Drie uur s'nachts. Dus ik was echt heel bang. Maar het was, bleek uiteindelijk dat er, in Sundert heb je dat bloemencorso Dat die jongen daar, weet je, dan werken ze echt nachtenlang aan door. Hè, om het op tijd. Dus die jongen had daar gewerkt. Oké. Okay. Ja. Maar ik, eh, eh, daar, dan da gaat je fantasie toch een beetje op hol. Ja, dan denk ik ook wel aan, dat, is, dat heb ik wel vaak, ik denk dan altijd gewoon aan Maarten Biesheuvel en dat Brommer op Zee. Want ik zat ook op, bij VP Roos, dat ik ook een keer ergens afgesloten in het Lauwersmeer in een huis. En toen hoorde ik, en het kon ik echt geen brommers horen, want het was op het water en dan hoorde ja. ik ook brommers. Dus het was uiteindelijk zo dat ik mijn vriendin belde. ik zei ja, ik hoor een brommer. Dacht ja, die hoort, er is geen brommer, maar ga weer slapen. Maar het was dit keer wel echt hoor. <laughs> In zin, dat ja. was het wel echt. Ja, ja, ja, ja was echt. Oh, God, Misschien, schade. ja. Nee hey, nou goed. <laughs> en, uh, wat, wat, wat heb jij nou, um, uh, wat, wat, wat, heb jij een Olympus? Heb je zoiets van: nou, dat wil ik, dat wil ik bereiken, daar wil ik nog heen. Dat, dat, ja, zo. ik vind het, het is heel mooi. Het is, het is heel mooi als iemand dat heeft, maar het is ook een beetje gevaarlijk. Want zolang je dat hebt en je, en je bereikt dat dan niet, dan word je. Vindt heel veel mensen worden dan zo'n soort van gefrustreerde types of zo. Dat, dat wil ik niet. Dus ik heb niet zoiets heel groots wat ik wil bereiken, maar wat ik heel fijn vind is eigenlijk. Het klinkt heel suf, maar ik hoop dat het gewoon zo doorgaat zoals het nu gaat. Want ik ben nu heel gelukkig met hoe het gaat. Ja, je dus... hebt een lieve vriendin, en je schrijft een boek voor haar. Ja, ook dat nog eens. Oh, ik hoop maar dat het. Nee, maar... Nee, maar uh, uh, ja, ik, ik vind het gewoon... Ik vind... Ja, waar we het net ook over hadden. Het is zo fijn dat alle... Het klinkt nu heel zweverig, maar gewoon, weet je... We zitten hier te praten, midden in de nacht. Het is fijn. We kunnen ook... Onze ledematen zijn er allemaal nog aan, weet je dat is fijn. En ik kan schrijven. Dus ja. ik hoop dat het zo verder gaat, zoals het gaat. Dat het zo blijft. Of Is dat heel conservatief? Nee, dat is hartstikke goed. Ja. Hartstikke goed. Dat hoop ik ook. Ik hoop dat je nog heel veel uh, mooie boeken schrijft. Want ik zie, de, de, we hebben nog, uh, nog anderhalf minuut. Kun je niet eens meer een plaatje draaien? Ik had nog wel, uh, weet je, Bob Dylan willen horen. Of, of I am Kloot. Nou ja, dat is... Uh, dat is <laughs> <laughs> ja, dat is een heel mooi nummer trouwens. Ken je dat nummer? Ja. It's just the night. Ja, ja is, dat mooi. is mooi. Ja. Nou ja, goed. Ja, hoe moet je dat doen? Nee, nou goed. Hey, en dan ga je, ga je met de auto terug en dan slaap je bij paps en mams? Ja, op, dat is ook wel mooi op mijn... Ja, dus kinderkamer is een groot woord, maar op mijn, op mijn oude kamer, ja. Oké. Okay. Ja. Dat is ja. ook een fijne ervaring. Ja, dat, is, dat hebben ze gewoon nog zo gelaten. Ja, nou, het is een rotzooi, is een draaikamer of zo. Maar dan weet je dat je vroeger een plakje ergens of zo, die zitten er dan nog. Ja. Dat is wel leuk. Nou goed. Nou, lief Maartje, ik vond het ontzettend lief dat je hebt willen komen. Ik vond het leuk dat je me hebt ja. uitgenodigd. En uh, ik blijf je lezen en ik blijf je volgen. Dus uh, misschien kom je nog wel een keertje. Ja, wie ja. weet.